Goedenavond, het was een mooie week voor de Rabobank Wielerploeg. En die werd vandaag bekroond met de eindzegen van Robert Geesink in de ronde van Omaan. De overwinning kon hem al bijna niet meer ontgaan. So, I'm still in the general and now in the, in the lead. Ja, yeah, I'll, uh, I'll do my best tomorrow. En hij deed zijn best en stond weer op de hoogste trede van het eindpodium. Zometeen praat ik met Robert Geesink. Tussen alle Europese voetbalwedstrijden door moesten Ajax, PSV en Twente ook aan de bak in de Eredivisie. Ronald van der Geer is weer aangeschoven natuurlijk. Ronald, welke ploeg had nou het meeste last van het volle programma? Ik denk toch FC Twente. Hoewel Ajax ook wat stroperig speelde en PSV langzaam op gang kwam... is Twente de enige die qua punten ook echt schade heeft geleden. We hebben samen ook nog met Roda-trainer Harm van Veldhoven... in het kader van het voetbaloverzicht en in Heerenveen. Is het turnseizoen begonnen. Epke Zonderland wordt nu begeleid door een Britse trainer. En die is ook commentator voor de BBC. Come on, Epke. Yo, wat a super is zo exciting Ja, dat zou ik ook zeggen. Zometeen dus een uitgebreide reportage. En we horen alles over een schandaal in het Belgisch voetbal. Tot 11 uur in Langs de Lijn. Ja, vroeg in het wielerseizoen heeft Robert Gersink al zijn eerste prijs binnen. De Raborenner domineerde de ronde van Oma met zegens in een zware bergrit, een tijdrit en dus het eindklassemens. Uh, Robert, goedenavond. Gefeliciteerd. Je, je had er wel een beetje op gerekend vandaag, hè, denk ik. Uh, ja, vandaag was niet de meest lastige dag, uh, eigenlijk op papier sowieso, een sprinterrit, maar je weet het eigenlijk, uh, je weet het eigenlijk niet uh, totdat je gereden hebt. waait je eigenlijk altijd best wel hard. Het scheelt dat het grootste gedeelte van het peloton ook al in, uh, in Qatar gekoerst heeft en dat ze het eigenlijk wel een beetje gehad hebben, blijkbaar met het rijden in de waaiers. Dus uh, op één dag na is hier eigenlijk geen, uh, ja, geen uh, zijn er geen tijdsverschillen door de wind op zeg maar, maar uh, vooral door de bergen. Ja, want daar heb je toegeslagen. Uh, je had echt je zinnen gezet op die bergrit, hè? Uh, ja, ik had eigenlijk van tevoren gezegd: dat ik die rit en, uh, en de tijdrit zou ik, zou ik gewoon uh, ja, alles proberen en kijken wat erin zat. En uh, kijken waar het dan. Uh, ja, die twee dagen testen, zeg maar, zo omschreven we het dan een beetje. En uh, ja, natuurlijk, als je dat zegt, dan wil je eigenlijk, uh, wil je eigenlijk ook al meer. En uh, uh, ja, uiteindelijk lukte dat in die, uh, in die eerste bergrit. En. Uh, ja, eigenlijk heel verrassend. Uh, ja, de tijd was het ook heel erg lastig. Zo, uh, denk, kijk wat is 18,5 en kilometer en ongeveer 600-700 hoogte meter. Dus dat is wel, uh, is wel lastig. En uh, dus daarom ook wel voor mij geschikt. Uh, op gewone fietsen. Wat ook uh, hier door de organisatie eigenlijk zeg maar opgelegd is. Omdat, ja, en anders zoveel materiaal mee moeten dat het ook lastig wordt, zeg maar. Ja. En ook uh, zeker niet in mijn nadeel geweest is. En, uh, nee, wat je, hield uh, mannen man ja. als kanselaar aan Booson Hagen, hield je achter je daarmee? Ja, precies. Ja, dat was voor mij uh, mm. ja, natuurlijk normaal gesproken, in de tijdrit uh, kom ik op de grote mannen tekort. En uh, nu, uh, ja, ik heb er natuurlijk ook wel ook wel wat aandacht aan uh, gegeven, zeg uh, maar in de in de winterperiode, maar. Uh, toch was dit altijd wel een grote verrassing. Ja, um, je hebt je echt voorbereid op deze koers. Hoe moeten we het dan zien in het licht uh, van het seizoen? Zijn die andere mannen uh, nog minder ver? Nee, zeker niet. Kijk, ik heb me, uh, zeker, ja, ik heb me eigenlijk niet, niet voorbereid op, de, op deze koers. Uh, specifiek zeker niet. Ik heb gewoon mijn trainingen gedaan zoals ik die elk jaar doe. En uh, geprobeerd in, uh, in die lastige ritten hier goed te zijn. Uh, die andere mannen daarentegen die moeten volgend weekend... Uh, uh, in, uh, in, in België zeg maar het openingsweekend rijden en uh, die zullen die zou eigenlijk al veel verder in hun, uh, hun vorm moeten zijn. Oké, okay. dus je hebt de voorsprong al te pakken? Ja, op, op, uh, op klassieke mannen misschien wel en uh, ja, ik, ik, ik was in ieder geval... Uh, ja, bergop is natuurlijk sowieso een van mijn specialiteiten, en, of ja, dat is eigenlijk mijn specialiteit, dus... Uh, daar kon ik verschil maken en uh, ja, in de tijd zitten was ik ook goed en ja, het is natuurlijk niet onbelangrijk om ook een... Uh, Hele goede ploeg om je heen te hebben. die uh, je ook in de, in, de, in de vlakke ritten bijstaan. en ervoor zorgen dat je daar al geen. Uh, zoals ik al zei, in die waaiers in, die waaier, in de aanloop naar die klim toe. dat je daar al geen, uh, geen tijd verliest. En dat hebben ze perfect gedaan. En uh, meer dan dat, ze hebben ook nog gezorgd dat Theo Bos ook nog twee ritten, ja. ritten kon winnen. Heeft dat en, ook geholpen dat de dus, sfeer bij jullie natuurlijk uh, denderend was. na die twee overwinningen van Bos? Ja. Jij, jij kon uh, er meteen achteraan. Ja, we, we dit, uh, een, een, een zesdaagse. Uh, Rittenkoers vier ritten winnen. Dat is uh, ja, zeer, zeer opmerkelijk. En uh, heb ik in ieder geval nog nooit meegemaakt. en uh, Ik hoop dat ik nog vaak mee mag maken, maar de kans erop is natuurlijk vrij klein. Schetsen, voor ons is de, de importantie van die koers. Uh, hoe belangrijk is de ronde van de maan? Uh, om, ja, het, is het eerste jaar dat wij hem rijden, het tweede jaar dat hij verreden wordt. Uh, samen met zeg maar een van de, de nieuwe voorjaarskoersen. Ja, een ideale omstandigheden om, om voor te bereiden op uh, op de klassiekers in principe, of in ieder geval op een seizoen, omdat het hier uh, ja, gewoon heel constant en goed weer is. Um, ja, de importantie, ja, hoe zou ik het omschrijven? Het is gewoon een, uh, het is een, uh, een hele lastige ronde gebleken en, uh, met, met een bergop aankomst, zeg maar. Uh, op een klim, ja, zes kilometer, die zouden we nog veel langer kunnen maken, maar uh, waarschijnlijk niet verstandig rond deze tijd van het seizoen. En, uh, ja, de importantie is gewoon dat je, dat je nu als ploeg, uh, dat we nu op zeven staan, zeg maar, uh, uh, qua overwinningen. En dat je gewoon uh, le ontzettend lekker vertrokken bent. Het is uh, 20 februari en zeven uh, overwinningen. Ik heb zelf dan twee etappes in een eindklassement. Ja, dat, zijn, uh, ja. Dat, zijn, uh, dat is eigenlijk een droomstart van het seizoen, zo moet, het, zo moet je het zien. En dus heel belangrijk voor jou ook in het licht van de rest van het seizoen. Ja, zeker, voor mij en voor de rest van de ploeg. Want je merkt gewoon dat uh, ja, ook natuurlijk veel reacties van jongens die of in Algarve of die uh, zometeen uh, andere koersen gaan rijden. Die, uh, ja, die, uh, die zien het ook helemaal, helemaal zitten en die, die uh, ja, trekken elkaar, of trekken zich toch een beetje aan op, zeg maar. En dat is uh, dat is natuurlijk uh, schitterend om, uh, om uh, oh, ja, die sfeer in je ploeg te hebben. Hoe, je bent weer goed op gang komen. Je hebt natuurlijk een, een, een, in principe een prachtig jaar gehad vorig jaar. Uh, wat natuurlijk ja. vreselijk en een drama eindigde persoonlijk. Vanwege het overlijden mm -hmm. van je vader. Uh, ja. Heb je veel aan hem gedacht deze week? Met die mooie overwinningen? Ja, ik moet zeggen toch wel. Uh, zeker ja, in, in de koers uh, af en doen. Maar, maar ook zeker daarbuiten buiten de koers om. natuurlijk veel contact met thuis. En, uh, en, en, en ja, heel veel aan hem uh, gedacht. En, uh, ja, ik, heb, ik had hem beloofd om... om uh, door te gaan uh, op de manier uh, dat ik bezig was en, en te proberen voor hem uh, door te gaan. Want ik weet dat zijn grootste, grootste hobby was, uh, was, was het fietsen en alles rondom het fietsen. En uh, ja, dan is het wel heel erg fijn als je altijd dan uh, direct in de eerste koers al zo lukt. Ja. En uh, ook voor mijn moeder en voor de rest van de familie. Die, uh, ja, die zijn er ook uh, natuurlijk, uh, waren daar uh, heel erg trots op. En uh, ik vind zeker dat, uh, dat mijn vader het ook is. Hou je daar inspiratie uit? Um, ja, dat is moeilijk te zeggen. Ja, het is, uh, het is uh, in ieder geval de afgelopen tijd is, me wel, uh, ja, is, is de fiets in ieder geval een goede manier gebleken voor mij om, uh, om, uh, om in ieder geval dingen op een rijtje te zetten. Als je alleen op fietsen fiets heb je natuurlijk veel tijd ook om na te denken. En, uh, en uh, ik heb altijd plezier in ieder geval in de fietsen daar wel, uh, wel gehouden. En dat is natuurlijk heel erg belangrijk. En, uh, um, ja, ik denk dat ik het, uh, het uh, tot nu toe in ieder geval uh, dat ik het op een goede manier... Uh, Mee om kan gaan en uh, ik hoop dat het in de toekomst ook zo zal blijven. Ja. Meneer, de, de, de nabije toekomst, wanneer is je volgende koers? Uh, Tireno, nu nog uh, 15 dagen, dus uh, mogelijk naar huis en dan uh, begint de voorbereiding eigenlijk in Girona. Ik ben nog een paar dagen in Nederland en dan uh, begint vanuit Girona de voorbereiding op, uh, op Tireno en uh, dan uh, gaan we kijken wat, er, uh, wat we daar uh, kunnen doen. De start is in ieder geval fantastisch. Robert Geising, dank je wel. Dank je wel.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 Billy Joel, don't ask me why. Oh, oh, oh, oh. Wat een goal! De Eredivisie. En dan is de goal! PSV kwam vandaag weer alleen aan de leiding door een 4-1 overwinning op NAC. NAC speelde het grootste gedeelte met een man minder. Maar desondanks kwam de overwinning moeizaam tot stand. Het is eenrichtingsverkeer in Eindhoven. PSV heeft steeds de bal, valt wel aan. Maar er ontbreekt ook een soort precisie, een soort nauwkeurigheid in het spel van PSV. FC Twente speelde met 1-1 gelijk tegen NEC. Ondanks het puntverlies was er vuurwerk in de grolsvesten. Vak P heeft behalve de sfeeractie, omdat ze 20 jaar bestaan voor de wedstrijd, nog een sfeeractie bedacht voor aan het begin van de tweede helft. Namelijk de actie waar rook is, is vuur. En vervolgens een flinke hoeveelheid Bengaals vuurwerk afgestoken. En dat leverde dan een enorme hoeveelheid rook op. Ajax won met 1-0 van VVV. Maar dat was het enige goede nieuws in Amsterdam. De fans werden niet bepaald verwend in de arena. Nou, nou wat een dramawedstrijd. Nog zes minuten te gaan. Het is 1-0 voor Ajax. Weinig kansen gezien van Ajax. En wel geteld vier ballen heeft hij gehad, Maarten Stekelenburg En het waren vier terugspeelballen. Aro Den Haag blijft verrassen in de Eredivisie. Op eigen veld werd tegen Feyenoord een 2-0 achterstand... in het tijdsbestek van 5 minuten rechtgetrokken strijd is dit ineens geworden en het leek er al op dat met die aansluitingstreffer van Vicento er nog wel eens een hele rare slotfase zou kunnen gaan plaatsvinden hier in Den Haag. In Arnhem won Vitesse het Gelderse onder tegen de Graafschap met 2-0. Een overwinning die niet werd geboekt met goed voetbal. Vitesse speelt ook weer vanmiddag tegen de Graafschap erbarmelijk, geen samenhang. Het is allemaal slap, de meeste duels worden verloren, het is absoluut geen eenheid wat ik in het veld zie. En gisteren kreeg Groningen op eigen veld een verrassend pak slaag van Rode -Jesse. het werd 4 ja, we gaan het uh, voetbal bespreken met Ronald van der Geer. Ronald, je zei net al dat Twente het meest last had van de Europese wedstrijden. En Twente, kan je dus zeggen, is ook de grote verliezer van het weekend of is dat te veel gezegd? Nou ja, je moet puur naar de, naar de feiten kijken. En Twente verliest daar waar PSV wint en Ajax wint. Dus alles... gaat het gaat ook om het spel. Ja, nou het, was wat, het was wat stroperig. Maar dat gold eigenlijk ook wel voor, voor Ajax. Hè? Dat hoorden we net ook eventjes in dat stukje van, van Andy. Ajax speelde ook in een veel te laag tempo. Er ook de gevolgen van een wedstrijd in Brussel. Alleen, ja, spelen tegen VVV in eigen huis. Daar kom je dan uiteindelijk wel overheen. PSV kwam ook heel laat op gang in de wedstrijd tegen NAC. Ja, en weet je, het, het, het verhaal van Twente was gewoon slap beginnen. Waarschijnlijk toch niet helemaal geconcentreerd. Later wel teruggevochten in de wedstrijd. En tegen NEC, nadat het gelijk werd door Die voldoende kansen gekregen ja. om uiteindelijk die wedstrijd toch nog naar zich toe te trekken. Maar ja, dat slappe, de slappe begin, daardoor loop je eigenlijk... de hele wedstrijd achter de feiten aan. En dat moet je dan toch, uh, uh, ja... moet je een beetje naar, naar die midweekse wedstrijd gaan kijken... dat het uiteindelijk conditioneel wel goed zit blijkt... omdat ze kunnen knokken tot de negentigste minuut. Ja. Afgelopen donderdag werd onder zware omstandigheden gespeeld... natuurlijk tegen Rubin Kazan...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 Nou, dat weet ik niet of het een, een incidentje is. Ik bedoel, Twente is, uh, is wel in meer wedstrijden niet zo dominant. Maar ik heb nog eens even nagedacht over voorseizoen. Toen was dat natuurlijk bij Tijd en Weile in deze fase ook wel eens zo. Mm -hmm. Alleen werd toen, hè, daar hebben we het vaak genoeg over gehad. In de laatste minuten een, een wedstrijd toch in het voordeel van Twente beslist. Door bijvoorbeeld een momentje van, uh, van Ruiz. Maar uh, nou ja, goed, la, la, laten we erop houden dat het, dat het vandaag het slappe begin een incidentje is. Want die ploeg moet dit wel kunnen handelen. Ja, dat lijkt mij ook wel goed. Uh, dan PSV. Dat won dus op eigen veld, je zei het al, met 4-1 van NAC. Een klinkere overwinning, als je kijkt naar de uitslag in ieder geval. Maar een moeizame dus, als je de hele wedstrijd bekijkt. NAC Breda moest het al na 15 minuten stellen met een man minder. En PSV wist pas in de laatste 25 minuten afstand te nemen. Jeroen Elsof, sprak erover met de trainer van PSV, Fred Rutte. Nou, jullie zijn in ieder geval af en toe wel kampioen met het jezelf lastig maken. <laughs> ja, zeker. De... Ik denk dat we de wedstrijd uitstekend begonnen. Vrij hoog tempo, eh... Uh... Ja, door dat hoge tempo denk ik ook dat het uh, voor de tegenstander uh, moeilijk was om ons te bespelen. We hebben goed de erop op gehad. Nou, dan resulteert het uiteindelijk do ook door, door twee gele kaarten. Uiteindelijk de rode kaart. Dan kom je tegen tien man te spelen. als het goed geformeerd. We creëren nog wel wat, uh, wat kansen. Die maken we niet. Ja, de de 1-0 dan wel. En dan maakt het ons zelf wel heel erg moeilijk als je de 1-1 uh, toelaat. Dat, dat mag natuurlijk niet. En hoe zeg ik, daar, daarop heeft het team weer uitstekend gereageerd. Ja, ik, ik hoorde je vooraf iets zeggen van... ik vind dat we niet, niet moeten reageren, maar dat we het zelf in handen moeten houden. Maar dat, dat lukt dan op een gegeven moment toch weer niet, hè? Jawel, ik vind, ik, vind, ik vind namelijk vooral... ik vind namelijk dat we de hele wedstrijd hebben bepaald. Ik vind, denk dat we, uh, zeg maar, tot aan de 1-1... ja, dan moet je weer reageren. En ja, daar moeten we voor oppassen dat, we dat, dat dat niet een structuur gaat worden. Nou, laat ik het dan anders zeggen. Jullie hebben de 1-1 bijna nodig om daarna weer vol gas te geven. Ja, misschien is dat wel... Uh... De, de juistheid van, uh, van de zin die je moet formuleren, ja. Wat kan je er nou aan doen om ja, nog meer stempel te drukken... als het gaat om het doordrukken en het afmaken? Ik bedoel, je, je moet eigenlijk die wedstrijd gewoon op slot doen, vlak naar rust. Ja, de, de, ook dat is waar. Ik bedoel, de, de, de mogelijkheid heb je daartoe. En, uh, je, moet, je moet alleen niet vergeten dat we uit een wedstrijd komen... waar, waar fysiek we, waar is heel veel van gevraagd is. Uh, als je dan ziet uh, wat we nu kunnen brengen... zeker nadat naar, uh, naar de tegenstander 1-1 maakt... Als je dan weer ook fysiek en mentaal dat weer, weer, weer om kunt zetten in, in dat wat we dan, daarna deden... ja, dat is gewoon uh, hartstikke goed. Ik je op die manier ook dat... want ik zag uh, je ploeg af en toe uh, bij 3-1 denken van... nou. Laten we het hierbij houden. Het is goed zo, de bal ging rustig rond. En ik zie je uit die duik uitspringen en hup naar voren, jongens. Kom op. Nou ja, kijk, als je de tegenstander hebt liggen... en uh, je, je hebt een optie om, om door te drukken... Ja, dan, dan, dan moet je niet, uh, denk ik, uh, dan, uh, achterwaarts gaan spelen. Dan moet je voorwaarts blijven spelen en nog meer kansen creëren. Want ja, uiteindelijk is het natuurlijk ook een, uh, uh, in een stadion... Uh, uh, voor de mensen is het natuurlijk prachtig als je veel dobbelten maakt. En we hebben hier ontzettend veel dobbelten gemaakt in uh, dit seizoen. Dus... Uh, en daar daar, daar bleef je wel op hameren ja. Nou, um, uiteindelijk dus een prima overwinning. Hoe verklaar ja. je dat er wel af en toe slordige momenten tussen zitten? Bijvoorbeeld die bal van Zuzak. En ik zag hem zelfs bij zijn wissel uh, zijn jas op de grond gooien omdat hij boos was. Wat was er aan de hand? Nou ja, kijk, de wissel is voor mij wel te verklaren. Ik bedoel, dit is echt zo'n typisch zo wedstrijd. En dan kan hij zijn tweede kaart ook weer krijgen. Nou, en de afgelopen donderdag gespeeld, geeft hij maar wat eerder wat rust. En uh, ik denk dat die boosheid al meer uh, in, hey, bij hemzelf zit. Want het is natuurlijk ook een perfectionistisch jongen. En die, die wil eigenlijk een wedstrijd, ja, eigenlijk niets, maar dan ook helemaal niets fout doen. En dat past wel, dat past wel bij hem. Dus Fred Rutte van PSV. Ronald heeft het over Ballas Doetzak. Daarmee heb je het denk ik over de sterspeler momenteel van PSV. Ja, hij kan een, een wedstrijd openbreken. Als die Ballis niet, niet lukt, dan kan hij het met een, met een spelhervatting. En hij is eigenlijk de meest creatieve van het stel. Er wordt natuurlijk op die manier ook wel iets van Jermaine Lens verwacht, maar die, uh, ja, die, die kan niet brengen. Wat Doetzak brengt. Dus hij kan het team eigenlijk enigszins op sleeptouw nemen. En is van onschatbare waarde op dit moment voor, uh, voor PSV. Vandaar dat hij hem er ook maar uithaalt voordat hij zijn tweede de gele kaart uh, binnenhaalt. Want dat is natuurlijk wel het nadeel. Het is een licht ontvlambare jongen. Vandaag overigens was hij natuurlijk ook belangrijk in negatief opzicht, want hij geeft een breedte paas zomaar in de voeten van Leurling. Overigens knap afgemaakt van Leurling, want hij moet nog wel even drie man passeren. Ja, maar eh, al met al, uh, hij moest natuurlijk gespaard worden in ieder geval, want is gespaard hmm. uh, voor die midweekse wedstrijd, want zij krijgen het toch aan de bak natuurlijk PSV, ja, en natuurlijk ja. Ajax. Ja, de, de, de topper komt eraan uh, volgende week, die wedstrijd tegen, tegen Ajax, dus ja, er moet, er moet nog wel, uh, wel een, het een en ander aan uitgerust, uh, uh, of iets, iets uitgerust aan de aftrap uh, uh, verschijnen natuurlijk, maar PSV maakt het zichzelf zo moeilijk, weet je, en dat, hey, dat Rutte... Ja, maar hoe komt dat, wat is de Achilleshiel van die ploeg? Ja, ik ben, ben een beetje van mening dat, dat uh, PSV er nooit in slaagt om. En dat is eigenlijk wat Rutte net ook wel zegt. Op het moment dat er een overwicht is. Om gewoon de kansen die gecreëerd worden af te maken. Hè? Daar hebben we het al eens eerder over gehad. Het scorend vermogen. Op het mm -hmm. moment dat je gewoon uh, met 10 man of tegen die man komt te spelen. En je maakt de kansen af. Dan is zo'n wedstrijd. Dan kun je het veel rustiger aandoen in de tweede helft. Dan kun je ook eens, eens een keer achterover leunen. Maar PSV maakt het zichzelf eigenlijk altijd zo moeilijk. Waardoor het altijd vrij lang tot het gaatje moet gaan om uiteindelijk toch tot drie punten te komen. Dat gaat niet altijd goed. Zoals het eerste dat... seizoen was dit juist de kracht hè, dat dat nooit een probleem was. Uh, nou ja, de, de, eerder dit seizoen en eigenlijk de seizoen Ervoor... Ja, was dat het zo ja. dat PSV uh, snel een goal maakte en eigenlijk de wedstrijd op slot gooide. En nu blijft vaak die tweede goal, die beslissende goal, die blijft uit. Vandaag ook Jujczak met die vrije trap. En daarna krijg je kans op kans om uiteindelijk toch nog die tweede te maken... en nak al, al voortijdig te vloeren. Ja, en dan geef je zelfs die 1-1 weg. En dat is natuurlijk wel een beetje een verhaal wat, wat zich herhaalt in dit seizoen. Dan titel uh, kandidaat nummer drie... Ajax, dat de afgelopen week. Vriend en vijand door in België natuurlijk uh, van Anderlecht te winnen in de Europa League. 3-0 werd het in uh, mm. Brussel. Tegen VVV ging het uh, vandaag heel moeizaam. Een 1-0 overwinning in een hele slechte wedstrijd uh, naar, waar, naar verluid Volgens Frank de Boer is het slechte spel goed te verklaren. Eerder denk ik dat het om het weer op te laden zeg maar, voor uh, hey. uh, zo'n wedstrijd zo kort op, uh, op elkaar. Met uh, Anderlecht natuurlijk wat voor ons uh, heel belangrijk was. En als je dan uh, eigenlijk drie dagen later alweer een wedstrijd hebt. Nou, misschien dat uh, deze groep er nog niet aan toe is om uh, twee wedstrijden heel snel achter elkaar uh, alles te geven. Maar dat moet wel, want er komen er dus nog twee aan. PSV-Ajax wordt een, een hele beslissende wedstrijd, Ronald, of ja. niet? Het voordeel voor de Amsterdammers is natuurlijk dat ze wel 3-0 voorstaan tegen Anderlecht. Hè? Waardoor die, die, die midweekse -week, mid belasting... Ietsje minder uh, zou kunnen zijn. Maar dat zou wel eens een, uh, ja, dat is een hele belangrijke wedstrijd. Het zal geen. want daar, daar, daar, daar morsen de, de topclubs te veel punten voor. Hè? Om te zeggen van nou, daar wordt een voor en shide doen. Ja, uh, wordt dit weer zo'n seizoen dat ze uh, een kop krijgt de klant uh, kampioen van de armoede? Nee, niet Zometeen? van, niet van de armoede. Maar, maar het is wel opvallend dat vorig jaar natuurlijk de top geen punt meer weggaf. En dat het, dat het uiteindelijk tot het einde buitengewoon spannend bleef. Maar nu, nu blijft het eigenlijk spannend. Omdat elke keer als je denkt dat een ploeg wegloopt... dan verliest die ploeg juist weer punten. En dat, dat, ja, de kans is natuurlijk dat ze alle drie Europees doorgaan. Dan krijg je toch dat belastingsverhaal nog. En dat is dan wel mooi en eerlijk verdeeld. Dus ik denk dat dat uiteindelijk... Ja, dat, het blijft spannend. Omdat er gewoon op rare momenten punten gemorst worden. Niemand is meer zo dominant als het vorig seizoen. Nog tien wedstrijden. Goed, we noemen de FC 20 Net wel de grote verliezer. Groningen mag je dat misschien ook wel noemen. Want uh, Rode SC was in het Hoge Noorden met 4 en te sterk gisteravond. Kan je zeggen dat uh, de Groningers nu een beetje afhaken? Nou, dat vind ik te voegd. Nou, dat vind ik te vroeg. Ik bedoel, dit was, uh, dit was geen sterke wedstrijd in eigen huis tegen Roda. Maar Groningen hebben we vorige week nog uh, allerlei complimenten nou, gegeven. Ja. Dit is best een stabiele ploeg. Maar wel een achterstand, hè? Op het ja, oplopen, maar er zijn oorzaken, hè. Er gingen gisteren drie spelers maar liefst geblesseerd uit. Stenman, die we toch elke week roemen als een van de betere linksbacks van de eredivisie, ging eruit gisteravond. Uh, A.G. moest al vroeg in de ploeg komen en ook weer vervangen uh, worden. Dus, dus ja, het, het, het waren allerlei zaken. wet van Murphy hoorde ik uh, gisteravond zeggen. En dat was op Groningen wel van toepassing. Pas, pas als, als Groningen volgende week weer verliest en slecht speelt en weer... dan kun je zeggen, nou, nu is de ploeg aan het afhaken. Er komt wel een druk los bij Groningen... waar men niet mee uh, gewend is te dealen. Dat, dat gaat er wel gebeuren. En volgende week naar de Kuip. Goed, uh, Rodier C in ieder geval draait door die overwinningen goed mee. De subtop is nog volop in de race natuurlijk voor Europees voetbal. We gaan erover doorpraten met de trainer van de Limburgers, Harm van Veldhoven. Meneer van Veldhoven, goedenavond. Bent u nog een beetje aan het nagenieten? Oh, mag ik niet. Het is misschien wat overdreven. Het is natuurlijk wel een mooie overwinning. Uh, ik vond dat, uh, dat de mensen in Groningen daar misschien een beetje te, te, te, te veel naar hunzelf keken. Ik denk dat wij ook vooral uh, een goede prestage hebben, hebben neergelegd. En misschien was dat wel iets te weinig Toen Natuurlijk hadden zij niks aantal dingen die nadeelig waren door niks aantal Wissels of, of matas die zij misten. Maar dat gebeurt in elk elftal. En uh, vond ik het wel jammer dat uh, misschien ook weinig uh, positief van, van Rode zelf werd gezegd. Maar uh, daar hebben we het er al eens een keer over gehad. Inmiddels krijgt u en, en Rode AC uh, best veel complimenten, toch, dit seizoen? Nee, absoluut, absoluut. Uh, kijk, we hebben het ook best wel even moeilijk gehad na de winterstop... met toch twee uh, uit, nederlagen bij, bij Vitesse en Heracles, waar we dachten van, kijk... Ja, waar staan we nu? Kunnen we dat voetbal toch nog wel brengen? Maar dan hebben we dat vorige week tegen Ajax... Uh, eigenlijk op een heel goede manier weer, weer gestart. En ja, dan hebben we die lijn... Uh, eigenlijk gisteren in Groningen doorgetrokken. Ja, hoe kwam dat? Die, die nederlaag? Want inderdaad, nu ziet het weer keurig uit. Maar uh, dat waren toch een, was een forse nederlaag bij Vitesse... dat ook niet lekker ja. draait. En Heracles, ja, dat zijn ploegen die Roda... Yeah, in, in deze positie toch moet kunnen hebben. Ja, dat klopt. Maar dan moet je natuurlijk ook... helemaal met je elftal in evenwicht zijn... En, uh, en dat en dat uh, dat waren of dat waren niet. We hadden eigenlijk soms de indruk van dat een wedstrijd inderdaad wel zou gaan lopen. We zijn dit ook nog niet zo gewend in die keer speel voor die vijfde, zesde, zevende plaats. Dan zie je dat je tegenstanders hebt waar je ruimte krijgt. Soms heb je tegenstanders waar je geen ruimte krijgt. En dan is het niet altijd even gemakkelijk. Uh, dus op dat gebied uh, is het, zeg ik, dikwijls chapeau... Wat, uh, wat een PSV of een, uh, of een Trent of een Ajax uh, elke week moeten doen. Want dat is niet, uh, niet eenvoudig. Uh, dat, uh, dat voelen wij soms ook. Um, natuurlijk springt in het oog Mats Jonker. Hij scoort gisteren drie keer. Zat hij staat weer op 13 doelpunten. Maar ons valt ook op vooral Ruud Vormer. Ja, het, het is een jongen die zich goed ontwikkeld. Uh, maar er zijn nog verschillende jongens. Ik vind het altijd heel moeilijk om er een jongen tussenuit te halen. Ik vind het ook heel knap. Uh, en waarom Jansen die toch naar 20 gaat, hoe dat hij dat ook iedere keer weer invult. Uh, maar ik zou anderen tekort doen. Uh, het elftal werkt hard. En het is een enorm collectief uh, met veel loopvermogen. En, en in elke positie... Uh, staan er mensen die op hun manier verschil maken. En nou, Ruud is inderdaad iemand die zeker naar uh, laatste ballen de laatste weken weer wat meer opvalt. En uh, het doet me plezier dat uh, ook die jonge jongens zich goed ontwikkelen. U bent zelf ook op bezig, hè? druk bezig met het volgende seizoen. Ja, ik denk dat elke trainer uh, constant bezig is. En uh, er zijn de laatste weken bij ons al uh, verschillende namen gevallen. Uh, wat Belgische spelers begreep ik? Ja, dat klopt. We hebben eigenlijk uh, Donald al uh, van, uh, van Ajax. En uh, we hadden eigenlijk uh, met twee Belgische spelers contact. En dat is volgens week alle twee een beetje naar voren gekomen via de Belgische uh, pers. En het is inderdaad ook zo dat wij met een uh, rechtsbekje van Gernot Albeerschot in contact zijn geweest. En ook met een uh, nummer tien van Kortrijk, uh, David de Beul, zijn bezig geweest. En ja goed, we zullen kijken wat dat de komende week of, uh, of weken, uh, wat dat zal brengen. Martin van Geel, de technische directeur, is daar natuurlijk ook druk mee bezig. Dat is zijn taak. Uh, hij vertrekt hoogstwaarschijnlijk. Vindt u dat jammer? Ja, ik vind dat natuurlijk jammer. En Martin is, is een vakman. En uh, ik denk dat we samen, uh, ja goed, uh, de club... Uh, u vormt een goed duo, volgens mij. Vlak. Pardon? U vormt een goed duo, volgens mij. Ja, nee, dat klopt. Ik, ik vind dat wij elkaar op dat vlak heel goed aanvoelen. En uh, we hebben een, een, een bepaalde visie uh, en we hebben ook een bepaalde... Uh, inzichten, denk ik, die goed bij elkaar passen. En er wordt goed gesproken over spelers, die, die, die we gaan en die ook weer komen. En ik denk wel dat we daar de laatste twee jaar ons, onze succes mee hebben gehad. En ik zou dan ook Twan, Twan Van ook te kort doen. Maar we zitten met, een, uh, met, met, met mensen die, die, die hard werken om, uh, om iedere keer met, met heel weinig geld uh, toch heel creatief te zijn. En, uh, en in die keer toch weer de club zijn uh, stapjes te laten maken. Ja, dan past Marten Vergeel dus ook wel bij Feyenoord, hè, als ik u zo hoor. Nee, ja, goed, ik denk elke man die, die, die bekwam uh, is uh, op, op dit niveau, uh, die, die, die, die, die is aantrekkelijk. En zullen er absolute clubs zijn die daarvoor in de rij staan. En dat nou, is met, voor met, mij niet vreemd. Met dat weinig. Martin al bij, bij topclubs heeft gewerkt. En, uh, hmm. en ook dat hij uh, nu ook interessant is weer voor andere clubs. Ja, met weinig geld veel doen, uh, dat kunnen ze bij Feyenoord natuurlijk goed gebruiken. Uh, Rode SC, volgende week de Graafschap op bezoek. Nou, dat, dat moeten dus in, in, in deze situatie drie punten zijn voor Roda. Nou, dat gaan we voor. Maar ik zeg nogmaals, uh, er is niks vanzelfsprekend voor ons... dat we ook iedere keer weer hard werken. Maar uh, wij gaan in ieder geval voor die drie punten. En met dezelfde instelling van de laatste twee wedstrijden... denk ik dat we hier wel kans maken. Oké, okay, heel veel succes. Harm van Veldhoven van Rode SC. Okay. Dank. Graag gedaan, ook. Volgende wedstrijd dan nu. Na de winst op VVV wisten ze het vorige week in Den Haag zeker. Europa longt. Vandaag leek het erop dat die doelstellingen moesten worden bijgesteld. In de wedstrijd tegen Feyenoord keek Ado Den Haag... 10 minuten voor tijd nog tegen een 2-0 achterstand aan. In een tijdsbestek van 5 minuten werd de stand gelijk getrokken. Lucas Tanjos was met twee treffers de grote man aan Rotterdamse zijde. De toekomstige aanwinst van Inter was vooral te spreken over zijn eerste treffer. Het leek een lucky, maar volgens de aanvaller was het echt zo bedoeld. Ja, ik uh, zag de ruimte en... Uh...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 Je kunt het tien keer laten zien aan je verdedigers. Hij neemt het geweldig aan. Hij weet dat de keeper weg is. En als je hem dan ook nog uit het draai zo binnen kan schieten. Ik betrapte hem op moment dat ik stond te klappen voor hem. Dus, uh, Echt waar? Ja, nou, ik kon van genieten. Ja. ja, dat is mooi, hè, Ronald? Ja, ja nee, dat was ook genieten. Dat was een fantastische goal. Maar ook de reactie van de Brom. Ja, maar dat is sportief. Dat is, ja. uh, dat is, uh, Jeroen vraagt daarna nog aan. Dus je bent een echte liefhebber. Ja, ik ben een echte liefhebber. Nou ja, liefhebbers kwamen helemaal niets tekort deze middag in, uh, in Den Haag al. begon alleen maar met de entourage. Het is een wedstrijd die altijd leeft in Den Haag tegen, tegen Feyenoord. En ja, het was een beetje een, een Engelse sfeer. En het was, maar in de ja, het positieve was... zin van het woord of ook wel een beetje de negatieve zin? Want ja, dat werd draag... ook wel er werd met diezelfde Kastanjus. Er werden er wel wat dingen uit het publiek gegooid richting uh, Kastanjus die twee goals had gemaakt. Dat was trouwens wel een raar moment, want uh, hij was geblesseerd geraakt. Daar werd hij ook voor uitgefloten omdat men vond dat hij, dat hij zich aanstelde. Toen moest hij van scheidsrechter de Makkelij buiten de lijnen wachten om er weer in te komen. Maar als hij buiten de lijnen ging, werd hij door die tribune vol bekogeld. Dus hij kwam weer naar binnen. Hij zei, nou dan ga ik wel Vanaf de andere kant van het veld weer terug, maar makkelijk stond dat niet toe. Hij moest daar staan, maar riep hem toen wel razendsnel. Want er vielen weer van allerlei dingen uh, richting zijn hoofd. Maar nou ja, dat was dat was niet goed te keuren. Maar de rest, de spandoeken, de, de ja, het was het was het was een geweldige. Het was alleen te koud, maar voor de rest was het geweldig. <lacht> goed, uh, maar sinds de overwinning op PSV is die stemming dus euforisch. Ja. Uh, iedereen heeft de zin in Den Haag, zit vol daar weer, zoek hartstikke mooi. Maar betekent dat ook dat de druk op die spelers toeneemt? Nee. Er wordt wat van ze verwacht. Ja, er, hoort, er wordt wel wat van ze verwacht. Het verwachtingspatroon is wel, wel wat veranderd. Maar als je. Uh, het begin van de wedstrijd zag... van ADO tegen, tegen Feyenoord... dan was er eigenlijk niks aan de hand. Ik bedoel, Het was heel simpel. ADO was de bovenliggende partij. Won duels, creëerde mogelijkheden. En er leek ook helemaal niets aan de hand voor, uh, voor ADO. De Haag. Allein, ja, halverwege de wedstrijd... of, of, of eigenlijk net na een minuut van 2025... pakte Feyenoord ineens uh, duels... kreeg het grip op, op, op, op de wedstrijd. Ja, dat was weer even nieuw voor ADO. En toen, toen was men het even kwijt. Maar als je dus ziet wat er dan in de slotfase gebeurt... ook profiterend natuurlijk van het gebrek aan vertrouwen... in die fase bij Feyenoord... Hè, dan, uh, ja, dan, dan is, het, is het uiteindelijk allemaal voor Den Haag uh, uh, goed gekomen. Maar het was, ja, het, was, het was echt een wedstrijd om te smullen. En vooral het begin en het einde, fantastisch. Ja, Coréne Hendricks, onze verslaggever, was ook in Den haag Ronald. Hij volgde de club vandaag tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord. Ado ah, gaat winnen. Ado ah, gaat winnen, hoor. Het Welke cijfers? Alle vertrouwen in... Hé, hey, 2-0. Daar waar veel mensen het succes toeschrijven aan John van der Brom... de topscorer Boelikin... of misschien wel de koning van de assist Westlieverhoek... zijn er ook supporters die een andere naam noemen. Namelijk die van investeerder Mark van der Kallen. Van der Brom is uh, een waanzinnige trainer voor ons. Ja, een goede trainer voor ons. Maar het heeft natuurlijk niet alleen met Van der Brom te maken. Het begint dan met uh, Van der Kallen natuurlijk. Die, uh, die ons eruit heeft geholpen. Hè? Want anders ben je natuurlijk gewoon uh, kapot een paar jaar geleden. Het zal nog wel even een tijdje nodig hebben. Een jaar of twee... Drie misschien, maar dan zijn we wel weer waar we horen te wezen. De derde stad van Nederland. Ook de derde club vind ik van Nederland horen te worden. Dus een uh, ringetje erop. Misschien naar de 28.000. Nou, daar zijn we leuk bezig, toch? Straks half 1 de aftrap tegen Feyenoord. Kunnen we na een kwartiertje weer verwachten, we gaan Europa in... Ja, tuurlijk. <laughs> een kwartier dan vijf minuten. <laughs> Even voor de wedstrijd kom ik Lex Schoenmaker tegen op het veld van Den Haag. Hij speelde vroeger natuurlijk voor de club, maar was vooral ook trainer. Vier jaar geleden voor het laatst. Hij heeft de club de laatste jaren in positieve zin zien veranderen. Ja, alles klopt. Dat kan wel eens in een seizoen, hè, dat alles klopt. En, uh, het heeft ook te maken met uh, hoe benader je spelers de voorgaande twee jaren... Ja, werden spelers toch wel eens uh, wat uh, moeilijker benaderd en uh, on, soms oneus, uh, bejegend noemen ze dat met een mooi woord. Dan heeft men het al gauw over meneer Attenveld. Nou, nee, ja, kijk, uh, Attenveld was trainer toen en, uh, en ja, je ziet wat ertoe uh, geleid heeft. En bij, uh, bij Van der Brom, ja, die, uh, die is dan wel een... Uh, een debutant in de eredivisie, maar uh, hij doet het met verven. Ja, en natuurlijk uh, als je wint dan, uh, dan gaat de trein... Een flow. Nou ja, ik weet niet of dat een flow is, maar dan gaat de trein die blijft rijden. En uh, ja, die, die, uh, het is geen boemeltreintje meer, het is ook geen stoptrein meer. Maar ga, hij denkt dat nu uh, behoorlijk door. Wij gaan Europa in van de laatste weken, klinkt vandaag niet. Er wordt wel gezongen. Maar dan vooral door de megereisde supporters uit Rotterdam. Want die zien hun club in de eerste helft maar liefst twee keer scoren. Kom brengt die bal richting het schapsroepgebied. Wordt hij doorgekopt? Nee, niet doorgekopt door Boelekin. Opgevangen door Mihaichi. Die verliest halverwege de helft van Feyenoord. Het duel van Ami. Dan radden Zalvojevic naar de rand van het schapsroepgebied. In de as van het veld. Immers vindt tornstraal bij de tweede paal. En Boelekin 2-2! 2-2! Wat een wedstrijd is dit ineens geworden! Ado toont veerkracht en komt vlak voor tijd op 2-2. Succescoach John van der Bron... Houd daar een dubbel gevoel aan over. Ik had moet ik eerlijk zeggen, sowieso meer verwacht van, uh, van mijn team. Omdat ik, uh, omdat ik vind dat we een, een mindere wedstrijd hebben gespeeld vanavond, vandaag. Sorry, vanmorgen. En dat, uh, ja, dat we uiteindelijk uh, ja, heel erg tevreden en blij mogen zijn dat het, uh, het maar 2-2 uh, geworden is. Dan nog even terugkomen op wat Lex Schoenmaker voor de wedstrijd zei. Hij, hij is enthousiast. Over de manier waarop John van der Brom zijn spelers benadert. Maar wat is daar nou zo bijzonder aan? Voor mij niet, omdat ik niet anders gewend ben dan, uh, dan iedereen op deze manier te benaderen. En, uh, dat is ook niet een, een bijzondere manier, het is gewoon een normale manier. Uh, normaal omgaan met, uh, met spelers. Uh, ja, hetzelfde als dat je thuis met uh, familie en vrienden omgaat. Uh, en uh, ja, uh, dat is één. En twee is uh, proberen. Zo goed mogelijk uh, duidelijkheid te geven aan die jongens... wat ik vind, wat ik wil en hoe we dat gaan doen. en ja, Dat is een, een wisselwerking die er ontstaat tussen trainer en spelers. En dat werkt en dat werkt prima. En die jongens voelen zich prettig bij. Ik voel me er heel goed bij. En ja, uh, ik denk dat dat uiteindelijk een, een basis is... van het succesvol uh, kunnen werken met elkaar. John van der Brom, trainer van ADO. Het uh, is tijd voor de top 5 van Ronald van der Geer. Ronald, we beginnen met... De degradatiekandidaat. Ja, je kunt het zijn, je kunt het uitstralen. Willem II straalde het uit in de wedstrijd tegen Excelsior... afgelopen zaterdagavond op Woudestein 4-0... Excelsior prima prestatie, maar um, Jeroen Guter noemde het uh, als commentator... kansloos en hopeloos, en dat was het uiteindelijk ook. Dus Willem 2 ja, gaat degraderen, dat nu niks. Ja, dat, dat durf ik nu wel te zeggen. Willem 2 gaat degraderen en VVV komt ook niet meer bij die onderste plekken weg. Want het is veel te selectief met de manier van voetballen. Ook vandaag tegen het stroperige Ajax. Uh, vier terugspelballen van Maarten Stekelenburg en dat was het. Maar goed, VVV geeft er nog wel een kans, maar ja, Willem 2 is, is, is ingezakt. Mentaal geknakt lijkt het. Dus uh, op tien wedstrijden voor het einde, zeg jij, weer Willem II. VVV gaat competitie spelen. En dan wordt het dus nog razendspannend voor die laatste plek. Want Excelsior ja. zit er weer bij. Ja, en de Graafschap zit er nog bij. En Vitesse zit er nog bij. En, en Feyenoord Fijn en zit er, nog, zit er bij. nog bij. Dat wordt buitengewoon spannend. Leuk aan de kop en leuk van onder. De actie een beetje een actie van Toyfone bij PSV. Eh, Goudelje moest al snel naar de kant met twee gele kaarten. Die tweede gele kaart, daar vond ik nog wel wat voor te zeggen. Maar de eerste gele kaart die Goudelje krijgt, krijgt hij... omdat eerst Toyfone op zijn tenen gaat staan, vervolgens... en dat moet hij niet doen, geef ik toe, reageert hij... en geeft hij Toyfone met de vinger een duw. Als ik jou nu met mijn vinger die duw geef, blijf jij gewoon staan. Maar, maar Toyfone is een nare nagemaakte. Die gaat dan vallen, rollen... en, en dat deed hij overigens ook bij die tweede overtreding... Net Even te veel rollen. Ik kan me nog momentjes herinneren in het strafstopgebied... door de Westen tegen Ado Den Haag met Lee Wyn, Dat hij ook heel klein duwtje kreeg en gelijk maar uh, ging liggen. Dit is een, uh, dit is een hele nare... Het uh, lijkt allemaal zo sympathiek met zijn mooie blonde haartjes... maar er zit een heel naar vies bij. Ik, ik kan daar vies van kijken. Hij ja, zei ook, het... dacht ik bij Sport dat hij dat professioneel noemde. Dat, ik, dat hij daar zo mee omging. Hij mag het noemen zoals hij het, uh, zoals hij het wil noemen. Als hij het professioneel vindt, dan zal het wel zo zijn. Want hij is profvoetballer en ik niet. Ik vind het gewoon naar. De debutant. Ja, dat was bij Vitesse, die Wilfried Boni... die is dan voor 3,5 miljoen gehaald van Sparta-Praag. Afrikaanse jongen... Um, was geblesseerd gekomen, mocht dan vandaag in de tweede helft eindelijk starten. En ik geloof dat zijn eerste balcontact gelijk een doelpunt opleverde. Hij moest er wel kort voor tijd weer uit, het is mij een beetje onduidelijk. Ja, liet een ge... beetje te trekken benen. Ja, dat was in, volgens ja. mij weer een spierblessure. Maar toch, als je voor, uh, voor zo'n korte tijd uh, erin gezet wordt en je moet een goal maken... en dat blijkt uiteindelijk ook, er komt er wel een tweede bij, maar toch de winnende te zijn... nou, dan heb je een aardig debuut gehad. Overigens, uh, die, die wedstrijd, Vitesse tegen, wat was het? Graafschap. De Graafschap. Dat was wel een dramatische wedstrijd, als ik de commentatoren zo mag uh, geloven. Ja, ik heb ze ook gehoord. Um, niet die hele wedstrijd gezien, maar uh, dat het niet veel was, dat is wel uh, gebleken. Kijk, die samenvatting gaf nog wel een aardig beeld van... nou, er is voldoende gebeurd. Maar Zie je dat vaker, dat niveau? Want jij ziet uh, heel vaak hele wedstrijden natuurlijk uh, heel intensief. Ja, er zijn, er zijn veel wedstrijden die niet goed zijn. Maar wel spannend en dat vergoedt heel veel. Maar natuurlijk wordt er, wordt er af en toe buitengewoon slecht gespeeld. Ik was van de week bij... Uh, we hebben weinig tijd, maar goed. Uh, Utrecht-Heracles, vrijdagavond. Mm -hmm. Want ja, Utrecht maakte er eigenlijk helemaal niets van. Maar kreeg wel vijf mogelijkheden. Waardoor het met rust 5-0 voor had gestaan. En Herakles had ontzettend veel de bal. Maar creëerde geen kans. Ja, dan heb je dus eigenlijk twee hele slechte ploegen. Oké, okay, door met het moment. Ik kies uiteindelijk toch voor het moment uit die wedstrijd weer tussen Vitesse en de Graafschap. Er is niet zo heel veel aan de hand als die Japanner van Vitesse de bal terugspeelt op zijn keeper. Rome maakt dan een hele rare beweging bij de achterlijn. Legt de bal eigenlijk pan klaar voor Bargas van de Graafschap. Die, ja, hij kan nog een pizza bestellen. Hij kan nog vragen of ze thuis de video aanzetten. En dan schiet hij op goal. Hij doet dat, zegt hij zelf met zijn slechtste been, zijn rechterbeen. En hij schiet hem voorlangs. Ik vond het een moment dat dan wint de Graafschap ongetwijfeld die wedstrijd. Het was ja. Ja, wel een beetje Sneuven deze Argentijn, die laat ook nog een keer een enorme kans laat liggen. Het was niet zijn, uh, niet zijn dag. Het levert uiteindelijk uh, lege handjes op in, uh, in Doetinchem. Het doelpunt van vrijdagavond. En er zijn natuurlijk weer heel veel mooie doelpunten gemaakt. Maar het was de 88ste minuut. Ik vertelde al, Herakles had bijna 80% balbezit. Maar die bal ging er maar niet in. En Utrecht stond met 1-0 voor. Eh, Matja deed het. Nou ben ik even het jaar toch kwijt. Ik dacht, in 84. Porto, Bayern ja. München. Ik weet dat Jean-Marie de keeper was bij Bayern München. Achter het stambeen langs. Voorzet vanaf de rechterkant. Ja, het was prachtig. Ellery Cairo. We waren hem eigenlijk al vergeten. Maar hij zit gewoon bij Herakles op de bank. Mocht meedoen en maakte deze goal. En dan kan hij zo mooi lachen. Zo mooi. Mooie goal, zo'n mooie reactie. Het was gewoon een mooi moment. Ronald van der Geer, dank je wel. Gilbert O'Sullivan, all they wanted to say. Sport kort. Ingmar Vos en Nadine Broersen hebben in Apeldoorn... de nationale atletiektitels op de meerkamp binnengehaald. Het toernooi was enigszins gedevalueerd door de afwezigheid van Ilko Sint-Nicolaas en, en Remona Franse... twee meerkampers die Nederland vertegenwoordigen op de EK. Bij de Nederlandse kampioenschap op de cross... veroverden de atleten Dennis Licht en Leslie van Meert... de titels op de korte afstand. Khalid Choukoud en Miranda Boonstra... prolongeerden hun titels op de lange cross. Judoka Marinde Verkerk heeft tijdens de Grand Prix wedstrijd in Düsseldorf brons veroverd. In de categorie tot 78 kilo. Ze verloor in de halve eindstijd op Impon van de Duitse favoriete Heide Bollert. Voor Guillaume Elmond liep het toernooi uit op een dubbele receptie. In de categorie tot 81 kilo verloor hij in de kwartfinale van de Rus Psiakhofen. Hij liep daarna ook nog een blessure op waardoor hij wellicht het EK mist in april in Istanbul. De skier Jean-Baptiste Grange is wereldkampioen op de slalom geworden. De grote favorieten faalden in Garmisch-Partenkirchen. Ivica Kostelic werd achtste en Olympisch kampioen Guillaume Razzoli haalde in de tweede run de finish niet. Golfer Robert-Jan Derksen is als vierde geëindigd op de Indiase Masters. Het levert hem 90.000 euro op. Ook Joost Luiten verbeterde zich op de laatste dag in New Delhi. Hij steeg naar de 17e plaats. En baanwielrenster Kirsten Wild heeft zilver veroverd op het Omnium... bij de wereldbekerwedstrijd in Manchester. De Amerikaanse Sarah Hammer reed onbedreigd naar de gouden plak. In Heerenveen is het turnseizoen begonnen... met de eerste kwalificatiewedstrijd voor het EK. Zonder Jury van Gelder aan de Ringen en Jeffrey Wammers. Zij komen volgende week pas in actie, maar met Epke Zonderland. Als wereldtopper is hij al zeker van het EK... dus gebruikt hij de wedstrijd om te experimenteren met een nieuw element... Anderhalf jaar voor de Olympische Spelen van Londen... wil Epke zijn rekstokoefening nog moeilijker maken. Met een Britse trainer aan zijn zijde hoopt hij dan de stap te maken. De stap natuurlijk van zilver naar goud. Een reportage van Edwin Cornelissen. Zal de en hij staat stil. Het is ongelofelijk. Epke Zonderland maakt alle verwachtingen waar. Hier Dat was oktober Ahoi. vorig jaar, het WK in Ahoy. De tranen schiet in bogen. ogen. Ik schiet vol. De prins staat. Epke Zonderland pakte zilver, maar daarna hoorden we niet zoveel meer van hem. Hij raakte geblesseerd, moest herstellen. En pas in januari kon hij een nieuwe start maken. Ja, toen ben ik eigenlijk geen uh, problemen meer tegengekomen. Het is natuurlijk wel zo, ik bouw heel langzaam op. Dus ik doe nu nog steeds niet de volle oefeningen. Maar uh, zolang ik elke keer stapjes kan maken, dan, uh, dan gaat het hartstikke goed. Het is ook wel zo, zo, uh, zo goed gegaan dat ik fysiek nu al uh, fit genoeg ben... om mijn oefeningen goed uit te kunnen turnen. Jullie mogen beginnen met internen. En nu zijn we in Heerenveen bij een EK-kwalificatiewedstrijd. De interntijd is afgelopen. Al te veel staat er niet op het spel. Epke Zonderland is al geplaatst voor het EK, maar toch... Een yeah, groot moment voor Epke. This. It's trained heel hard voor dit. Dit is de stem van Mitch Venner. Sinds kort een van de coaches van Epke Zonderland. Bovendien is hij co-commentator bij de BBC. En een groot fan van Epke. roof on, super! and you're so excited to watch. And all that move came from So klonk dat toen Mitch Fenner in oktober 2009 verslag deed van het WK zilver van Epke Zonderland in Londen. En nu zit hij dus ook in de trainingstaff van Epke. I enjoy working with him a lot and we seem to be getting on very well. Uh yeah, I'm loving it. Hij vindt het leuk, maar wat wil die Epke leren? Right, what he needs to add is just a bit more. He's got all the difficulty in the world. It just needs, uh, a little bit more style het gaat dus om de uitvoering zuiverheid netheid uh, on the big releases you know it's a tough job to do a casino, then a comen and keep your style keep your form and well, that's going to be the mission die zuiverheid is juist het moeilijkste bij die ingewikkelde capriolen van de epke zonderland maar als het lukt we can turn silver into gold bij de next staat gereed epke zonderland Epke Zonderland gebruikt de wedstrijd van vandaag om iets te proberen. Een unieke combinatie van twee vluchtelementen achter elkaar. Uh, Vorig jaar op het WK had ik een vluchtcombinatie uh, de Covets kalman uh, erin zitten. Die uh, vrij veel uh, bonus oplevert. Nu wou ik die kovitz Koman vervangen door Cassina Koman. En die levert nog meer bonus op? Ja, klopt. Want uh, het eerste vluchtelement van de combinatie was een dubbelzalto gehurkt. Dat is nu uh, een dubbelzalto gestrekt met een hele schroef. En uh, daardoor gaat mijn uitgangswaarde met drie omhoog. Hops out, here comes the casino. he catches it right, the will follow it. Oh, he didn't do it. He's put the in now. Maar we zien ze niet, die twee vluchtelementen achter elkaar. Want Epke besluit twee reuzen zwaaien tussendoor te doen. Minder moeilijk dus. Nee, kloot. Ik, heb, uh, echt, uh, ik ben er echt voor gegaan om uh, vandaag wel te doen. En uh, nou ja, het is het, ik wist ook wel deze week, het is uh, nog niet zo stabiel als het normaal zou moeten zijn op een voor een grote toernooi. Maar voor uh, dit toernooi was het perfect om, om het een keer te proberen. Maar ja, ik voelde uh, tijdens het eerste vluchtelement dat er nog uh, ja, de, de snelheid er nog niet echt in zat. En ik kwam iets te, te laat uit. Dus uh, ja, echt op het laatste moment besloten ik om hem niet te doen. Just gonna wind up. Gonna be a full twist. De kwast is, is oké. Okay. Double twist, double straight, he lined it up very well. En zo is het voor Epke Zonderland: dus nog wat oefenen, trainen en proberen die twee vluchtelementen in de hoop dat het bij het EK wel lukt. Of nog mooier bij het WK. Want dat is wel duidelijk: om een hoofdprijs te pakken, moet het. Ja, zeker. Ja, het gaat om, uh, soms om 1 10 uh, soms om 2-1. Maar drie in de bonus, dat is, uh, ja, dat is uh, heel fijn als je dat uh, erbij kunt, uh, kunt zetten. En ja, dat is inderdaad uh, het verschil uh, wat je moet maken met, met de concurrentie. En dat is ook de insteek van Mitch Venner. Goud op het WK in Tokio. Dat is belangrijk. He wants to win the gold medal because if you go to London in 2012 as world champion, you've got a chance, a very strong chance, of Thing is... He's been Tot nu toe was het altijd zilver, twee keer op een WK en één keer op een EK. Dus constant is Epke wel. Alleen, het moet nog iets moeilijker. En dan, dan kan het. If we can he'll get gold. Epke Zonderland op weg naar goud, laten we hopen voor hem. In België praten ze momenteel niet over de resultaten in de eerste klasse van het voetbal. Het gaat vooral over een heel smeuig schandaal. keeper Stijn Stijnen namelijk, is uit de A-selectie gezet. Correspondent Armaan Scheurs, goedenavond. Ja, goedenavond. Ik weet wel dat jullie houden van Belgen moppen. Ja. En hier komt er een aan. Ja, nou, kom maar, vertel maar even. Ja. Ja, doelman Stijn Stijnen, die was nationaal doelman, rode duivelskeeper, tot dat dik advocaat kwam anderhalf jaar geleden. Uh, die Stijn Stijnen, die heeft uh, last gehad van een aantal kleine blessures... ...die is bij het begin van dit seizoen uit het team geraakt... ...gewoon door blessures en niet door een of andere slechte prestatie... ...die werd vervangen door Geert de Vrier, ...dat is een 39-jarige oud-international... ...dus helemaal geen concurrent eigenlijk... Mm -hmm. ...een oude bankzitter... ...en nadien bleef Stijnen sukkelen met blessures... ...en dan kwam er een jonge kerel in doel... ...Colin Kozemans, 18 jaar... ...en die doet het heel goed en die is heel populair... ...wat is nu ondertussen gebeurd... Uh, ...Stijnen, of tenminste de familie van Stijnen... ...zijn broer en zijn vriendin... ...vriendin van de keeper dus... Die hebben via allerhande fora eh, van supporters van, eh, van Club Brugge, blauw-zwart eh, fora, hebben die, die twee doelmannen aangevallen, bestookt met hele beledigende posts, Zowel Geert de Vier, de oude keeper, als de jonge keeper Colin Kozemans. Intussen was er een nieuwe clubleiding, clubbestuur gekomen bij Club Brugge, die niet erg eh, te spreken waren over Stijnen. Men vond hem niet professioneel gedrag, genoeg in zijn gedrag op training. Clubbrug had bijvoorbeeld opwarmingen voor keepers van 50 minuten tot een uur. En Steijnen vond het maar niks. Wel, die nieuwe clubleiding die vond ook dat Steijnen toch niet de keeper was voor de toekomst. Hoewel hij nog een contract heeft van vier jaar. En Stijne dus die begon, of de familie Steijnen, begon dus naast het beledigen van de twee collega-doelmannen ook de clubleiding uh, te bekritiseren... en de supporters zelfs aan te porren... om met spandoeken naar het stadion te komen tegen de clubleiding. Nu, maar, ja. die hebben dan laten onderzoeken wie is dat allemaal gedaan... en men is dus uitgekomen bij Wat, de familie. Was het zo ontvallend? Ja, kijk, ik Want heb het het allemaal... gebeurt toch te pas en te onpas... dat de spelers uh, voor, uh, voor van alles worden uitgemaakt op internet, voor. Uh? Ja, maar natuurlijk als je dus dan als nieuwe clubleiding gaat kijken van wie, wie is dan uh, diegene die blijkbaar met kennis van zaken, met, met inside -informatie ons aanvallen, ons bestoken. En men heeft daar wat specialisten opgezet en men is dan tot, tot verbazing van iedereen. Ja. Uh, bij het resultaat komen dat de familie Stijnen dat allemaal in elkaar staat. Is dat de familie of is Stijn Stijnen, zit hij er zelf achter? Ja, kijk, uh, eerst werd gezegd, het komt van de, de laptop van Stijn Stijnen. Intussen heeft hij gezegd of laten weten, ja, maar ik was het niet, maar mijn broer en mijn vriendin hebben dat gedaan. Ja, omdat je natuurlijk met de URL kom je bij zijn laptop uit. Ja. Dus uh, dat is nog zo'n beetje de, het laatste redmiddel. Maar in elk geval, hij is uh, uit het team gezet, uh, hij is naar de B-kern verwezen. De spelers werden vanmiddag ingelegd door de clubleiding. En zowel uh, Adrie Koster, de trainer, als al de spelers waren zeer geschokt. Ja. Dat ze eigenlijk met een mol in de club zaten. Dat Zien we die gewoon... nog terug op het voetbalveld, Stijn Steine. Ja, toch niet, toch niet bij Club Brugge, dat is, nee, onmogelijk. dat is onmogelijk. Ik denk ook niet bij een andere club in België, dus zij uh, zal het misschien een verdere oordeel moeten zoeken. Maar hij heeft nog een contract van vier jaar. Hoe gaan ze oplossen? dat oplossen? Heel... Hoe, hoe zeg je? Hoe gaan ze dat oplossen? Ja, kijk, hij maakt een zware beroepsfout. Hij heeft dus het imago van de club geschaten, maar dat, is, dat wordt echt voor voor advocaten. Ik denk dat men van hem af wil, maar toch ook nog wel een transferbedrag wil vangen. Ja. Vandaar dat de club zelf nu geen commentaar geeft om geen juridische fout te maken. Oké, okay, Arman Scheurs, dank voor dit smeugenverhaal uit België. Ik kan nog vertellen dat koploper Barcelona Nipt heeft verbonden met 2-1 van Atletiek Bilbao. En dat in Italië Claudio Ranieri is opgestapt bij AS Roma. Einde van deze langslijn. Zo direct John Jansen van Galen met het oog op morgen. Nog een fijne avond. Dag. De Stemming van Nederland.